Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De boete die het centraal orgaan opvang asielzoekers aan de gemeente Westerwolde moet betalen... is opgelopen tot meer dan 1 miljoen euro. Het COA moet dat betalen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol zit. De burgemeester van Westerwolde staat niet te springen om het geld. Wij zijn natuurlijk naar de rechter gegaan omdat we de veiligheid in het dorp weer terug willen hebben. En de last onder dwangsom is een drukmiddel, een dwangmiddel. En dat is niet wat wij beogen. Wij willen juist weer rust. In het dorp, voor de ondernemers, voor de inwoners, voor de buurtbewoners, voor de mensen op het coa waterrein voor de medewerkers. En die rust is nog niet teruggekeerd. De burgemeester zei ook dat hij vindt dat de minister meer werk moet maken van de doorstroom van asielzoekers naar andere plekken in het land... In Cairo wordt vandaag gepraat over de luchtaanvallen van Israël gisteren op Gaza. Onderhandelaars van Hamas zitten om tafel met Qatar en Egypte. Israël claimt dat er een dodelijke aanval was op militairen, waarna doelen in Gaza werden gebombardeerd. Ondanks het staakt het vuren. Hamas zegt dat ze er niets mee te maken hadden. In Italië is een buschauffeur omgekomen toen er een steen door de busruit vloog. In de bus zaten basketbalfans. Fans van de tegenpartij bekogelden de bus. Een van de stenen ging door het raam en raakte een collega van de chauffeur... die voorin naast de chauffeur meereed. En het leek een normale avond te worden voor Huip van 83 uit Rotterdam. Maar toen hij de bel hoorde en open deed, greep een overvaller hem opeens bij zijn keel. En wat die indringer niet wist is dat Huip judoka is en oud marinier. Eens een marinier... Blijft de marinier. Dus ik, ik geef hem een stoot. En later geef ik hem een beenworp. En uh, ja, dan komt hij zo half door, door de kater te zakken. Zeg maar. En hij, ineens stond hij op en toen rende hij weg. En toen riep ik help. Hij bleef ongedeerd, maar heeft er mentaal nog wel last van. De overvaller is nog niet gepakt. Heb ik het weer nog voor je, grijs en grauw met ook vanavond wat buien. Vannacht blijft het regenen, de wind trekt ook wat aan. Morgen opnieuw een kwakkeldag bij een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is niet druk op de weg, maar er staan twee lange files. Eentje op de A7 Zaanstad-Horen tussen Purmerend en de Afrit Avenhoorn. 25 minuten vertraging. Er is er een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn vrij. Op de N207 Hillegomme Alfa aan de Rijn tussen Abbenes en de Afrit Nieuwveen is de vertraging ook ruim 10 minuten. Tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM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 is de kop eraf. Je hoort ze al een beetje op de achtergrond. De band van vanavond die gaat spelen, dat is Greenpolder. Ze zijn nu met, even kijken, 1, 2, 3, 4 mensen sterk. Er komen er als het goed is nog twee. En dat, de frontvrouw, die heb ik al even gespot. Dus die is er inmiddels al. Maar we begonnen deze uitzending met een nummer van... Lemon en dat was al een wat ouder nummer, want een nieuwe single die is vandaag uitgekomen. En dat uh, ga je straks horen. Die single die heet Arbioneer. Die is duidelijk heel anders dan deze waar we mee begonnen. Tune in is, dacht ik, de eerste of de tweede single die ze dit jaar hebben uitgebracht. Uh, ze leggen zichzelf op dat ze per maand een nieuwe track uit gaan brengen. Nou, um, wat gaan we dus doen? Greenpolder is dus de gast en eigenlijk de band van dienst die vandaag gaat optreden. Um, we gaan uh, ook nieuwe muziek laten horen. We hebben gesprekken met Ismena over haar nieuwe single met Be My Water. Dat wordt voorafgegaan, dat gesprek, door een, een nummer van... een. Album EP uit 2023, dat nummer, dat heet Veer. En dan hebben we ook nog in het laatste uur hebben we ook nog uh, wat uh, materiaal liggen met gesproken woord. En dat is Mout Grimberg samen met Nieke Schuitenmaker en Zilaida. Want die gaan een multidisciplinair festival doen. En dat heet Stoppenkast. En dat wordt gedaan in Slachthuishalen. Maar dat hoor je straks allemaal in een beetje in het laatste uur. Nu, tijd weer voor een nieuwe single. Ja, want ik denk dat ze hem al gespeeld heeft... ergens in een ander radioprogramma. Waar ik af en toe nog wel eens op zaterdagmiddag loop te luistervinken. Maar de single, die mag ik wel vandaag draaien. Want dat is uiteindelijk de versie zoals die moet klinken. En dat is de nieuwe single van Melanie Ryan. het nummer dat heet Travel Light. Tenminste, er moet natuurlijk wel wat gaan komen. Dat is altijd leuk, hè, want ik heb iets ingedrukt. En uh, verdomme schot, uh, begint een beetje moeilijker te doen. Dat is een beetje het, uh, het systeem waar ik uh, al die zooi uh, op afwerk. Uh, Kijk, en dan komt er vanzelf al wat uit. En dit is dus die single Travel Light van Melanie Ryan. MUZIEK I've done it time and time again But to let me pour my heart out It's falling down on me like rain I'm a mirror for emotions While they're not even my own If I'm not being more careful Get lost in someone else's store ...natuurlijk de vraag of hier een een of andere computer staat te updaten... ...want hij is een beetje van slag met het afspeelappar, de afspeel, afspeelapparatuur hier in de studio, want die draait ergens op een computer... en uh, die protesteert hier en daar een beetje. Alaska met uh, Scraps, hoorde je. Dat is een, een uh, single, de huidige single ook. Maar ik heb inmiddels alweer een nieuwe. Die komt op 7 november uh, uit... en dat is de single The Sound of Passing By. En die hebben zij ook al laten horen tijdens hun optreden... Vorige week vrijdag of beter gezegd afgelopen vrijdag. Op 10 oktober in de Piers. Want uh, dat was eigenlijk het moment dat ze weer helemaal terug van weg geweest waren. Besloten we om uh, een nieuw geluid te laten neerzetten. En dat zal dan ook het geluid zijn waar ze de komende tijd het ook mee doen. Want ze zijn niet van plan om van de trein af te wijken. Het is eigenlijk uh, de rails die erop liggen. En uh, daar wordt niet meer van afgeweken. Zo uh, klonk het een beetje. Daarvoor... De nieuwe single van Melanie Ryan met uh, Travel Light. Over nieuwe singles uh, gesproken. Dit is er ook eentje. En dat is Bel met Oktober. Oktober waait door de straat. Je vraagt hoe het met me gaat. Mm -hmm. Verwar. Hoe je kijkt, me ontwijt, je zegt dat het je spijt. Mm -hmm. Maar meen je dat dan echt, nu je zomaar voor me staat. Waar is nu je lef? Begrijp je niet. Wat je hebt gedaan, alles verandert. Stop.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 Dat is de nieuwe single van Scout. Ik mocht hem nu al laten horen. Dat is altijd fijn als je dit mag doen. Uh, telefoon op stil houden van mij. Ja, nou, uh, die telefoon op stil. Dat uh, gaat hem vanavond wel worden, denk ik. Want als er hier telefoons afgaan, ja, dan zal dat natuurlijk niet zo fijn zijn als de band van vanavond Polder heet die, die band... komen uit Den Haag, hoewel er ook Haarlemse um, ja, lijnen lopen. En dat heeft uh, te maken ook met de aanwezigheid van Pieter Smeenk. En dat klinkt heel veel uh, bekend in de oren, want Pieter is namelijk de oom van Elvira Smeenk. Ja, die kennen we natuurlijk ook. Die heeft ook uh, hier uh, nog het een en ander... Afgeleverd, wat we hier ook bij Alternative FM hebben laten horen. En bovendien, Elvira is ook een van de deelnemers geweest. aan de Rob wordt over die band. Green Polder kan ik ook nog zeggen, of Polder. Dat zij een week of bijna twee weken terug in Slachthuis Halem. hebben ze daar hun release show gegeven. van het werk wat ze hebben uitgebracht. Dus dat is wat, wat ze onder meer ook vanavond gaan laten horen. We hebben natuurlijk ook eigen opnames. Uh, bijvoorbeeld van een week of wat geleden. Volgens mij was dat in september nog. Dat, dat we hier bij elkaar zaten. En een van de optredens die gedaan werd in die maand. Was van Shu En Shoe was niet alleen. Die was met... Uh, Mezes. En Mezes die kennen we ook. Want Mezes doet mee in de popronde. En uh, de bedoeling is dat hij ook hier zelf gaat komen. Onder, uh, onder zijn eigen naam natuurlijk. Maar Mezes die was degene die uh, ja, min of meer de backing vocals en de, de additional vocals. Uh, moet het goed zeggen. Deed. En daarmee Shu uit de brand hielp. Uh, een van die nieuwe nummers die Shoe heeft laten horen is dit nummer. From now on. Everything's certain, nothing to doubt, everything's planned, you just have to listen. To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 ...wat ik uh, zo dadelijk uh, kan maken met uh, deze Jozef. Uh, want het is een blok van twee, uh, wat we hebben laten horen... ...van eigen opnames. Namelijk Shoe met Meeses Die je uh, op de additionele vocals hebt kunnen horen. Meeses treedt uh, tegenwoordig nu op in de tijd dat de popronde actief is. Hij is uh, geselecteerd. Dus je zult hem in een van die steden tegen gaan komen... En Shu die kennen we natuurlijk van haar optreden in september. Dat ze ook nieuwe nummers heeft gespeeld. En een van die nieuwe nummers was dit nummer. From Now On. Dan de gasten die we vorige week hebben gehad. Dat is Jozef. Tenminste, min of meer de bandnaam. Want Jozef heet in de tegen Thijs van Dam. Dat is geen familie van onze markers die hier rondloopt. We hebben vorige week een beetje uitgesloten, uh, maar hij uh, is degene die een, een, ja, min of meer bezig is om het muziek, de muziekwereld een beetje te betreden en heeft dat uh, gedaan met dit nummer. En dat had hij in no time uh, geschreven en toen hij hier binnenkwam, toen zei hij van, nou het heet Untitled Hashtag One, maar we kwamen toch... Uit bij een, ja, min of meer een. een frase uit de tekst. En I could still love you in my dreams. Die kwam vrij regelmatig terug. Dus dat wordt waarschijnlijk ook wat de titel van uh, dat nummer. Goed, uh, we zijn toegekomen aan het onderdeel waarbij uh, deze Jozef iets te maken heeft met Ismena. Want beiden werken in eenzelfde muziekwinkel. Of hebben gewerkt in dezelfde muziekwereld, uh, winkel In Amsterdam, Dijkman. Daar hoor je straks Ismail er zelf ook wat over vertellen. Over de single die zij uitgebracht heeft. De vorige week is dat gebeurd met Be My Water. En daar gaat het gesprek ook over. Maar voorafgaand aan het gesprek hoor je eerst nog een nummer uit 2023. En nummer dat nummer heet Fear. We hebben aan de telefoon Ismena, uh, maar voordat we over haar nieuwe single gaan praten, ga ik eerst nog even terug naar de afgelopen donderdagavond, want toen hadden wij Jozef te gast en Jozef, daar schuilt Thijs van Dam achter en die moet jij volgens mij kennen in Ismena. Ja, dat is een collega van mij bij Dijkman. Ja, ja hij had het erover uh, in onze uitzending. En uh, hij zegt, ja, die ken ik. Dus, uh, dus ja, <laughs> dan moet jij hem ook kennen, denk ik. Ja, ik zeker. Ja. Uh, ja, hij is uh, geweest. Uh, maar goed, uh, we gaan het nu ook over jou hebben. Uh, in, in dat opzicht. Uh, want het, het is weer, uh, ja, het, het is, er is weer eigenlijk een, een nieuwe single. En dat is een solo single. Ja, klopt. Ja, want we kennen je natuurlijk ook uh, van te Veel. Eerder dit jaar eigenlijk al uh, geweest, maar nu uh, weer uh, solo. Um, wa was dat weer, ja, wat was het moment dat je weer uh, dacht van... Goh, ik moet ook weer eens zelf wat, uh, wat uit gaan brengen of maken? Ja, ik ben eigenlijk altijd wel zelf muziek aan het maken. Dus het is eigenlijk gewoon een, meestal een kwestie van... Oh, nou kom ik erachter dat ik genoeg liedjes heb. En dan denk ik, dan ga ik wel een album uitbrengen. Ja. Ja, dat moment was aangebroken. Ik heb uh, acht of negen nummers. Ja. Dus ja, dat ging wel een beetje vanzelf. Ik dacht, van ja, dat kan ik dan ook gewoon uitbrengen. Ja, uh, hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Want Bima en Worden, laten we daar eens mee beginnen. Want dat is de huidige single die je nu uitgebracht hebt. Ja, uh, dit liedje gaat over. Thuiskomen komen na een lange dag en ik heb ook de intro heb ik ook opgenomen bij mijn oude werkplek Dijkman Muziek. Hmm. Dat fijn ook werk. Dat is wel leuk. Ja. En het moet een beetje het gevoel geven van ja dat je thuis komt en ja, dat je gewoon kunt bestaan en je hoeft even niks meer. Dat gevoel wilde ik een beetje vastleggen. Ja. Um. Wat, eh, wat, wat, wat is eigenlijk de achterliggende... Uh, ja, je, je geeft eigenlijk het antwoord. Maar is dat, is dat ook bedoeld voor mensen die dan een beetje in het uh, bestaan uh, zo jachtig leven... dat je dan denkt, ja, even ook een moment dat je even tot jezelf moet komen? Is, is dat ook wat het liedje eigenlijk moet uitademen? Ja, ja weet je wel. Ja, het is ook gewoon een hele drukke wereld waar we in leven... En ja, soms heb je ook gewoon even een momentje nodig om tot rust te komen. Ja. Uh, maar, gaan, uh, maar, dit is dan het, uh, het, het eerste liedje wat je uit uh, hebt gebracht. Maar je, je, je kondigt al aan dat er een, een album aan uh, zit te komen. Uh, gaan die ook over algemene dingen of gaan die ook weer over jezelf? Het gaat heel veel wel over wat ik heb meegemaakt, mm -hmm. en zijn ik gewoon een soort verzameling van een soort van dagboekfragmenten en dingen die ik heb verwerkt in het afgelopen, afgelopen twee jaar. Ja, ja um, het, het is dus eigenlijk ook weer een persoonlijk album wat er moet gaan komen. Ja, heel persoonlijk. Ja, ja uh, zonder dat we daar in detail over gaan, uh, gaan uh, vertellen. Maar uh, helpt het jou ook verder door die manier van muziek maken en eigenlijk ook op deze manier liedjes te schrijven? Ja, heel erg. Ja, het is een soort therapie voor mij, dus ja, ik heb het ook wel echt nodig. En als ik dan iets kan verwerken naar een liedje, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe ik me voel of ik me niet zo goed voel, want ik heb er wel iets moois van gemaakt. Ja. Dat is wel een positieve wending ja wat dan, dan kom ik eigenlijk ja dan komt hij weer uh, de Wietse van de grote uh, vraag uh, die zegt dan van wat betekent muziek dan voor jou uh, ja alles <laughs> mijn, mijn leven eigenlijk Want dus alles heeft daarmee al te maken alles wat ik meemaak als het genoeg impact heeft dan wordt het een nummer en ik ben ook constant door mee bezig ja, Dus, muziek is eigenlijk wel een vorm van levensbehoefte als ik het bij jou zo, zo beluister. Ja, zeker. En uh, is in, in die zin, dat licht eigenlijk ook de single Be My Water, is dan daar eigenlijk ook wel voor bedoeld. Dus iets met wat jij zelf ook meemaakt. En dat dat eigenlijk ook meteen universeel is voor de mensen die datzelfde meemaken. Ja, En ja, dat is uiteindelijk ook een beetje de bedoeling, dat ik iets kan pakken wat ik voel, maar dat het dan ook. Dat men andere mensen zich daar ook in kunnen vinden. Ja. Is het ook zo dat je dan met jouw vorm van muziek maken en ook de manier van teksten schrijft, dat je dan eigenlijk ook anderen daarmee probeert te helpen? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ik, hoop dat, ik vind het heel fijn als mensen zeggen van oh hé, ik kan me daar wel in vinden. Wat fijn dat je, dat je een liedje hebt gemaakt en ik voel me ook zo. Dus dat vind ik altijd wel heel fijn om zo te kunnen verbinden met mensen. Ja, uh, dit is weer iets van jezelf, um, waarin verschilt de muziek eigenlijk met wat, wat jij doet en wat, wat je samen met Ivy maakt, dus uh, weer onder de vlag van uh, Marriott's Veil, waar, zi zi waar zitten de verschillen in? Ja, ik denk mijn muziek gaat meer richting de popvolk kant, ja? is wat, wat lichter en Marriott's Veil, daar zitten wel echt die dadelijk invloeden in. Ja. We hebben nu ook een band, dus dat gaat wel een beetje andere richting. Ja, uh, en, en is, is, is uh, dat wat je samen doet met Myriots veel net zo belangrijk als wat jij jezelf doet in je leven? Ik zou niet kunnen kiezen. Nee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar uh, ik denk dat het meer complementair aan elkaar is. Dus het een vult het ander aan. Dus je hebt het een nodig net zo goed om, om het ander te kunnen doen. Dat is wat ik uh, eigenlijk ja. uh, vraag. Is dat, uh, voel jij dat zelf ook zo? Ja, dat is eigenlijk met, met alle muziek die ik maak. Het is allemaal toch een ander gedeelte van wat ik wil doen. Ja. Dus het vult elkaar allemaal aan. Ik vind het ook heel erg leuk om in band te spelen, maar ik vind het ook wel heel erg leuk om, om mijn eigen dingen te kunnen doen. Dus wil graag ja. alle bands. Het is dus eigenlijk ook zo bedoeld dat je dan ook uh, prima kunt functioneren als je zelf uh, kunt zijn in je eigen muziek. Ja. Ja. Uh, dit is de eerste single uh, die je al uitgebracht hebt, maar uh, de bedoeling is dat er nog meer uh, gaat komen. Uh, Hoeveel singles wil je nog uit gaan brengen voordat je het album gaat uitbrengen? Ja, er komen er nog drie. Ja. En dan het hele album komt op 20 maart. Ah, dus in het voorjaar. Dus dan, uh, uh, en uh, weet je al hoeveel tracks uh, op dat uh, album komen te staan? Ja, volgens mij zijn het er negen. Ja. Dus we hebben nog eventjes. Dus uh, er komt uh, nog uh, flink wat, wat aan van jouw kant. Dan is mij nog één vraag. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Ik kan me vinden op Instagram, Facebook en TikTok onder de naam Ismena Music. Mm -hmm. En verder heb ik een website www.ismena.nl En je kunt me ook vinden op Bandcamp voor merch en ideeën. Van Ismena moeten we wel een beetje proberen verstaanbaar te maken, uh, want we hadden net natuurlijk het interview gehad met Ismena en dat ging over die single die je net hebt kunnen horen. Bima wordt er vooraf gegaan door Vier... We gaan een beetje op aan het eind van dit eerste uur. En we hebben nog iets wat we eigenlijk een beetje recht moeten zetten. En dat recht zetten, dat moeten we dan doen met iets van de EP van Timber... die hij in de september heeft uitgebracht. En een van de nummers die erop staat is It's Not Right. lekker aan het soundchecken, dat is één ding, maar uh, we hebben natuurlijk ook net iets uh, laten horen en it's not right van Timber, die heb je net uh, kunnen horen en dat heeft alles uh, te maken met uh, de EP die hij uitgebracht uh, heeft in september daar komt uh, trouwens ook op onze website uh, daar nog het nodig over want die zouden we bijna gemist hebben en die EP die heet en dat heb ik altijd weer nooit, uh, 1, 2, 3 Paraat, Boy to a Man, daar staat hij op. En dat nummer dat heet It's Not Right. Um, ik vond trouwens dat die stem op deze single erg veel gelijkenis toonde met iemand hier uit dit dorp, ja. namelijk Ruud Houwling. En ja, als ik het dan toch over Ruud Houwling ga, het dan maar zelf ook beoordelen. Want dit is tot aan het eind van dit uur feeling alright.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 Everything